Drie uur. Freddy Fantijn met het NOS journaal. Een Amerikaanse generaal van de Joint Task Force in de Hoorn van Afrika is ontslagen wegens wangedrag. Dat meldde Amerikaanse media. Commandant Ralph Baker zou beroep hebben aangetekend tegen de beslissing. De beschuldigingen aan het adres van Baker omvatten onder meer intimidatie en ongepaste contacten. Volgens ambtenaren hebben de beschuldigingen te maken met drankmisbruik en seksuele misdragingen. Commandant Ralph Baker zou inmiddels zijn teruggekeerd naar Washington en voorlopig een andere functie vervullen.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 0800-1121, dat is het telefoonnummer van Nachtzuster. En uh, je kunt ook mailen naar je omroepmax.nl. Twitteren via het nachtzuster of meepraten tijdens de chat via www.omroepmax.nl .omroep, uh, slash nachtzuster omroepmax.nl slash nachtzuster en dan de chat aanklikken. En er zijn een hoop vragen al gesteld in het eerste uur. En nog niet zoveel vragen beantwoord. Dus mocht je een antwoord weten, bel dan ook even naar 0800-1121. Mevrouw Vanhout die opende het programma met haar vraag over het pensioen... dat opeens 80 euro omlaag ging. Het heeft te maken met de nieuwe wet, de WUL, de Wet Uniformering Verloonbegrip. Maar uh, ja, wat heeft het ermee te maken? Kan iemand even uitleggen hoe uh, het uh, voor kan komen dat mevrouw Faanhout er ineens zomaar 80 euro op achteruit gaat? Dat wil ze graag weten. 0800-1121. Anneke heeft een vraag die af en toe terugkomt, maar waar ik het antwoord nog steeds niet op weet. Waar komen zilvervisjes vandaan? En ze willen ook weten waar de uitdrukking onder de leden hebben vandaan komt. Van ik heb griep onder de leden of ik heb iets onder de leden. Martin die belde, die vraagt zich af of er ook een religie is... die ervan uitgaat dat de mens zichzelf op de aarde geplaatst heeft. Mocht dat zo zijn. En mocht je er vanaf weten, 0800-1121... Kees die vroeg zich af waarom het ene suikerklontje of het ene doosje suikerklontjes 95 cent kost... en het andere doosje suikerklontjes 2 euro. Wat is dan het verschil? En Niels Malmer die wil um, graag weten of er meer mensen zijn die het vervelend vinden dat er in liedjes niet meer zo goed gearticuleerd wordt heden ten dagen. 0800 1121. De vraag die echt volgens mij nu volledig beantwoord is. Dat is de vraag van Willem van Spijker. Die kan rustig nu voor 10, 12 mensen mosselen gaan koken. Want de recepten, die zijn wel voorbijgekomen. 0800-1121. Je zou toch van zo'n uitzending bijna zin in mosselfeesten krijgen? Bluf is dit aan de kust. De Zoute zee slaakt een diepe zilte zucht. Boven het vlakke land...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 De Zeeuwse kust, waarin ieder onbewust in het duin wordt aangesproken. Waar de ketting is gebroken en alle schepen zijn verpaald, maar er is niets aan de hand.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 Aan de kust van Bluff was dat met de mosselfeesten, natuurlijk, erin verwerkt. Annemiek, goeienacht. Hé, hey, sorry. Zeg je nou sorry? Ja, ja, ik was in slaap gevallen, sorry. Echt ah, waar, maak ik je wakker? Nee, nee, nee, nog niet. niet, niet, niet maar, ja, hallo, ik was helemaal mijn stap bij de Zeeuwse Kust, maar goed. Ja, nou dan zal ik wat rustiger praten, want ik kan me voorstellen dat je dan weer eventjes uh, moet acclimatiseren. Ja, ja, dat maakt niet <hulligen> uit. Uh, ik heb een vraag, ik moet een algemene vraag stellen. Oh. Ja, ja. Oh, ehm, um, is gebeten. Ja. En ik ging uh, eventjes googlen, dan krijg je alleen maar, ehm, uh, krijg je dan eenmaal, ehm, um, Advertenties, weet je, op een gegeven moment. Oh. Van, uh, ja, dat is goed, dat is goed. Dus ik heb. Beter, uh, heet dan Beter dienen. Ja. Met vaseline. Ja. Om het die Beter dienen, een beetje teruggevende. Teruggeven. Ja. ja. Ja, nu ben ik helemaal in de war. Van de Beter dienen? Nee, nee, nee, nee, nee. maar je wil graag weten of het goed is dat je beter dienen op je gebeten hond hebt gesmeerd. Nee, mijn oh. hond is gebeten door een ander hond. Ja. De pootje is, is, is helemaal in de war, van die niet eten en toestanden. Ja. Dus, um, je wij zijn allemaal in de war. Ja, je moet naar de dierenarts met het hondje. Nee. Oh. Nee, ik oh. wil gewoon een algemene vraag stellen, gewoon. Ja, maar. Dan bel ik je toch? Ja, maar je hondje is gebeten. Ja, ja, nee, ik niet. Ja, de Nee, ja. Ja, nee, het was een, een algemene vraag. Anders bel ik je niet. Het is een algemene vraag. Ja. Kijk, mijn buurman gaat uh, er muziek zetten, maar anyway. Ja, want de buurman die denkt: als jij gaat zitten schreeuwen over gebeten hondjes, dan zet ik de muziek nee, aan. Nee, <lacht> Ja. Maar je nee, maar... hebt wel dunne muren, want ik hoorde inderdaad de buurman de muziek aanzetten. Ja, ik ga oh, mannetje, maar Nee, ik kom wel goed. Ja, oh, ik ga het zeggen, sorry. Anyway, wat is daarop op te Oh, maar je had, een, uh, je had een algemene vraag. Ja, een algemene vraag. Als ja. een hondje is zijn pootjes gebeten, ja. wat moet je dan doen? En je um, wil niet naar een dierenarts en toestanden. Maar Annemiek, waarom wil je niet naar een dierenarts? Nee. Ja, je kunt wel toch? boos worden, maar waarom wil je? Je gaat toch ook niet. Je zegt toch ook niet van. Ja, als ik een griepje heb bij de, de, de dokter. Wat zeg je? Als je een griepje hebt? Nee, maar als je gebeten bent door een hond toch wel? Nee. Wel. Wat dan, Te... Ja, nee, en? Ja. Nee. <laughs> nee. Ja. Als je ja, nee, hondje gebeten... Eh, nee. Ja, it, it, ik bedoel, ik ben niet degene die antwoorden moet geven in dit programma. Nee, maar als je hond gebeten is, uh, dan ga je, uh, dan uh, je met hem naar de algemene dierarts. Algemene vraag toch? Daar ben ik jou ja, toch? Nee, maar het is geen algemene vraag. Je kunt vaker genoeg zeggen dat het okay, een algemene vraag is. Maar dan wordt het geen algemene vraag van. We lopen langs de Rijn, weet je? Ja. En ik krijg je in je pootjes en zo. Ja. En wat moet je ermee doen? Naar de dierarts. Nee. Ja. Ja, nee. shit man. Maar, en jij hebt ook niks dan. Wat? En jij hebt ook niks dan? Nee, ja, dat hoor ik echt heel vaak. Nee, nee. Ik wil algemene vraag stellen gewoon. Ja, maar doe dat dan? Dat doe ik toch nu? Nee, het is niet. Ja, je laat kan, als... niet algemeen spreken dus. Wat doe ik niet? Jij ja, laat er niet algemeen spreken. Nee, La, ik laat je niet algemeen niet spreken. Nee, maar de, de Annemiek, ik, we, ik weet dat dit geen zin heeft, maar ik ga het toch uitleggen. Heeft, geen zin heeft, maar ik ga het toch uitleggen. Oh, ik luister nu bij deze. Ja, als je zeg maar een vraag ik stelt. Horen, op de telefoon. Als je een specifieke vraag stelt over je ik hond die gebeten is... ...en je zegt dertien nee, keer nee, dat, dat het specifiek. een algemene vraag is, dan wordt het geen algemene vraag van. Ja, ik geloof niks van, want ik ben <laughs> helemaal niet mee eens. Je moet naar de dokter als je hondje. Nee, nee schat. gemeen. Ja, maar, maar Annemiek, als jij je been breekt, dan zeg je toch ook nee, niet... Wat moet ik, ik doen als ik niet naar geboorte het, geboorte het ziekenhuis wil? Ik heb ten eerste een bovenbeen. Oh, gelukkig. Dat is dan het goede nieuws in nee, het gesprek. Nee, ja? je gaat al met Pierre vergelijken. Ja. Ja, dan heb ik jou weer. Ja, maar mag ik één, <laughs> één, mag ik één antwoord? Ja. Annemiek. Waarom wil je niet met het hondje naar de dierarts? Nee. Dan heeft hij maar twee uh, grijzenpootjes. Oh, het is een, een Algemene klein... vraag. Oké. Okay. heeft helemaal niets met die hond te maken. Oh. Het is een algemene vraag. Je hebt een algemene vraag die niets met de hond te maken heeft... maar je wil weten of je met jouw gebeten hond naar de dierarts moet. Nee, nee. Oh. Ik weet het niet met de dierarts. Ja, het is niet zo lucht, maar... <laughs> Ja, zeg nou. Nee, oké. Okay. Nee, maar, maar lieve Annemiek, nee. ik wil je heel graag advies geven, maar wij kunnen wij, wij de luisteraars... Nee, ik wil helemaal me niks meer Nee, Het was echt een algemene vraag. Ja, maar als, je, als de algemene vraag is, wat moet je doen als je hond gebeten is, dan... Nee, niet zo. Oké, okay, nee, ik heb het verkeerd ge, verkeer geformuleerd. Nog, Sorry. We beginnen nog één keer opnieuw. Opnieuw. Annemiek, goeienacht. Okay. Je rond en je ja, blablabla. Je zet een paar dingetjes in de pootjes, weet je? Ja. En, uh, ze gaat, gaat uh, vier uur, vijf uur dus middags gaat ze wel op rennen en springen. En ze zegt bla bla bla, bla bla bla Ja. En op een gegeven moment, um, wordt ze een beetje. Uh, ze wil niet eten en ze wil niet. Nee, ze, dus, een, uh, je, als je ongesteld bent, zo ben je echt. Uh, ja. Uh, ja. <laughs> ja. ja. Ja, ik heb een beeld. Ik heb ook donker hoofd, maar in de... Nou, ik zou in ieder geval, Annemiek, wat je ook doet, niet naar de dierenarts gaan. Nee, ja, ja, ja. Je weet echt niet de dag Nee, maar serieus, Annemiek, wij nee, kunnen... Nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, oh, ik wist sorry, dat je sorry. me na het woord oh, nee. serieus nee, al nee. niet nee. uit ging laten praten. Maar luister, wij nee, kunnen hier vandaan niet zien hoe erg nee, de wond van die hond nee, is. Dus nee, we nee, kunnen nee, ook nee. geen algemene adviezen een geven. Algemene vraag. Nou, ik vond het ik een fantastische deze, algemene vraag. Oké, okay, ja. opnieuw, opnieuw. Ja, nog ik een ga keer. Oké. Okay. Wacht, okay. wacht, wacht, wacht. Annemiek? Annemiek? Annemiek? Annemiek? Annemiek? Annemiek? Annemiek? Annemiek? Nee, dat zegt mijn vaarder altijd, maar goed. Ja, die zegt ook 17 keer Annemiek. Ja, maar luister. Nee. Ik zeg, we doen het nog een... We proberen het, we geven het nog een kans. Wacht, luister. Wacht, wacht, nee. oh. Ja. Uh... Nee, ik eerst. Ik eerst. Weet je, dan doe ik alsof ik de presentator ben die jou aankondigt, ja? Je bent oh, wel grappig uit maar goed. ondanks dat ja. Dit was bluff met aan de kust. En ja, daar je bent wel uh... Ja, Ja, we ja. Welkom uit Zeeland, goed. Annemiek, goedemorgen. Goedemorgen. Hi, was je wakker? Ja, Erg wel. Wat kan ik voor je doen? Uh, mijn hondje is gebeten in zijn voetpootjes. Ja. Er is helemaal niks aan de hand. Nee. Er zijn helemaal van die prikjes, weet je. Ja. Uh, mijn vriendin die gaat helemaal uh, hard, maar ik helemaal niet. Nee. En ik zeg van een beetje beter, beter dienen. Ja. Een beetje dienen omheen. En dan komt het wel goed. Ja. Maar ik heb gegoogeld en uh, dat zegt ze. Maar ik wil weten of het is. Of die dienen in die wond. Ja. En fascineren omheen van die huid, weet je, om het te hebben. Ja. Of dat nou uh, een goede... Of dat, en, uh, of het genoeg is. Dat dat nou goed is. Ja, Oké. Okay. Dat is mijn vraag eigenlijk. Ik zeg uh, uh, 0800-1121. Als alsjeblieft even iemand ja. wil bellen om te Dankjewel. zeggen dat Annemiek naar de dierenarts moet met het hondje. 0800 nee. Sorry. Hoe heet het hondje, Annemiek? Nee, meisie. Meisie, oké. Okay. Nee, mama heet ze. Meisie, mama. Mama. Mama Meisie. Mama Meisie, ja. Uh, Annemiek? Ja? Ik uh, hoop dat er iemand belt. Nee, ze er toch niet, want ze zijn zo lang in de wacht, weet je. Ja, dat is wel waar. Iedereen heeft inmiddels opgehangen. Ik, uh, ik rond af. Ja. Dankjewel, Annemiek. Doei, <laughs> later. De gewetenhond 0800-1121. Willem, goeienacht. Ja, goeienacht, Astrid. Hallo. Ja, ik heb even gelachen. Echt? Ja. Gelukkig. <laughs> Oké. Okay. Hey, ik had een antwoord op, uh, op die vraag van die meneer die zich afvraagt waar we nou vandaan komen. Ah. Nou ja, dat was niet helemaal de vraag. Hè. De vraag was, is er een religie die ervan uitgaat dat de mens zich, uh, zichzelf op aarde geplaatst heeft? Ja. Nou, dat, dat, dat, Zo kun je het ook dat zeggen. Dat ja, het is een wat algemene vraag. Ja, ja. ja. Maar het is. De, wat, wat mijn antwoord heeft eigenlijk niets met de religie te maken. Want dan hang je het aan een katholiek geloof. of aan een moslim geloof. of aan een boeddhistisch geloof. Oh. Uh, de, maar er is, er is een wet van wedergeboorte. De wet van wedergeboorte? Ja, dat is dus. je, je wordt geboren. Ja. Nou, na een bepaalde tijd van je leven. dan doe je een bepaalde taak op de, op de wereld. en dan ga je er weer uit. En dan ga je naar een rustplaats en daarna kom je weer terug. En dat ja. kun je niet, uh, niet tegenhouden, want je wordt gedwongen... om weer opnieuw geboren te worden. Reïncarnatie. Juist. Maar denk Alleen... je dat hij dat bedoelt? Want volgens mij heeft hij er best verstand van. Dus van reïncarnatie zal hij wel eens gehoord hebben. Ja, ja maar reïncarnatie is, dus is dus een wet... En, en, en hij had het ook over straffen. Nou, er de, de zijn geen straffen. Alles wat je zeg maar, tegen een ander doet, wat, wat niet uh, goed is, daar veroorzaak je karma door. En dat, dat kun je dus altijd weer goed maken. Oké, okay, maar ik denk, ik begrijp, want ik weet wel enigszins wat reïncarnatie is. Maar ik denk, niet, ik denk toch niet dat hij daarna op zoek is. Want bij reïncarnatie ga je er nog steeds vanuit dat, dat je enigszins gestuurd wordt door een hogere macht. Ja, er, is, er is ooit een, een wet in, in werking gezet. Ja. Nee? Als, je, als je vooruit gaat dat, je dat, uh, dat wij ontstaan zijn uit een, uh, uit een energie, die energie noemen ze ook wel eens God, mm -hmm. nou, de, en die heeft daar uh, iets uh, bij bedacht, dat weten we allemaal niet, omdat we daar allemaal niet van kunnen zeggen. want we hebben het nooit gezien. Maar zoiets is er, en dat is een soort, uh, ja, dat heet is evolutie. En het is een, uh, je, je komt steeds een stapje hoger. Ja, je kunt ook stil blijven staan, maar dan kom je niet ver. Maar dan is er zo'n wet. En die wet, die, die, uh, daar kun je niet zeggen van ik, ik, uh, ik weiger die wet te volgen. Want zodra er dus een, een, uh, een, uh, een vrouw zwanger is, dus, dus er is een bevrucht eitje, moet het uh, bevruchte eitje bezield worden. Dus er moet een ziel in komen. Ja. Goed. Ja, want anders. Dan zou je een zombie ter wereld brengen. Dan zou je een, een zieloos eitje. Dat zou weer een heel ander probleem zijn. Nee, nee uh, Willem, ik, ik dank je hartelijk. Maar ik, ik ben bang dat ik hem nog niet afstreep. Want ik denk toch dat Martin nog, uh, nog, nog verder zoekt. Zeg maar. De, nog iets meer in het onbekende. Maar het is, hij was hem wel vergeten in zijn rijtje. Dus hij staat nu mooi genoteerd. Dank je wel daarvoor. Ja, nou ja, ik kan er nog wel één ding op zeggen. kijk ja. kunnen, Er zijn wel mensen die zijn zo sterk ontwikkeld. Die kunnen wel bepalen waar ze geboren worden. En die, maar die komen dus st steeds weer in dezelfde omstandigheden terecht. En daar schiet je ook niet zoveel mee op. Nee. Zoals bijvoorbeeld het kastenstelsel in. India. Er zijn mensen die daar, zeg maar, overlijden, weer terugkomen. Die willen per se daarin terugkomen. En die macht bezitten wij ook dan. Alleen je, je, je komt er niet erg ver mee. Ben je gereïncarneerd, Willem? Ja, iedereen is gereïncarneerd. Oh, oké. Okay. En, en dan wil ik nog één ding erbij zeggen. Ja. Je weet er ook niks van, want stel je voor, je hebt in je vorige leven heb je iets verschrikkelijks gedaan. En als je dat zou weten, dan zou je dit leven niet kunnen leven, snap je? Dus daarom is het als, ja, weten we het niet. Oké. Okay. Probeer alleen maar goed te leven. Ja, nou, maar dat doen we helpen. allemaal. Ja, nou, Daar zijn we op de goede weg, toch? Gelukkig. Oké. Okay. Dankjewel, Willem. Succes met je programma. Oh ja, dankjewel. Goeienacht nog.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 Wat dan Lino's van de Beach Boys was dat? Jan Buisman, goede nacht. Ja, goede nacht. Hallo. Hallo. Zeg het eens. Ik, nou, ik wil eens reageren op, op die religie. Ah. Um, het is namelijk zo van: uh, er is een God uh, die ons geschapen heeft. En een God die uh, dan ons weer. weer uh, Jan. Ja, Jan. Bij. Jan, ik hang ja. echt aan je lippen, maar ik kan echt geen woord van verstaan, want je bent nou, in de auto... Ik, en... Ja, dan ga ik, dan ga ik eventjes uh, stilstaan. Voorzichtig, dan je hè? Je... Ja, dat doen, we, dat doen we. Op de, op de vluchtstrook? Ja, nu sta ik aan. Stil. Zo, nu sta ik lekker stil. Kijk, dan kan ik je al ietsje beter verstaan. Ja. En dan moet je... Uh, had je hem op de handsfree? Ja ja ja, ja, ja, ja, ja. En dan haal je hem van de handsfree af. En dan denk ik dat er een moment komt dat we echt uh, één op één daadwerkelijk kunnen horen wat je zegt. Grappig nou, nou is dat, hè? Ze kunnen mensen op de maan zetten, maar ze kunnen nog steeds geen handsfree-systeem in de auto produceren... ...waardoor je elkaar ook kunt verstaan. Nee, zo is het. Ah. Maar nu, uh, Heerlijk, Jan. dankjewel. Vertel. Nou, uh, dat er, een, uh, er is een God die ons gemaakt heeft. En die God die kan ons ook weer... Terugnemen. Ja. En we gaan. Als, als Jezus terugkomt. dan gaan we allemaal. kunnen we hem zien dat hij terugkomt. En degenen die behouden zijn. die krijgen het eeuwige leven. Ja. En degenen die niet behouden zijn. die krijgen het niet. En je komt niet terug als een. als een ander mens. Uh, zoveel keer omdat je slechte dingen hebt gedaan. Dat, dat bestaat niet. Het is gewoon een sprookje. Nou, dat dat vra ik vraag me daanemen. dat altijd af. Hè? Want ik ben. Ik ben, ik ben altijd zo van: iedereen mag van mij vo, volledig geloven wat hij zelf wil. Mm -hmm. uh, alleen, ja. alleen als ik, als ik jou hoor praten, dan denk je: Nou ja, ik weet 100% zeker dat het zo zit. Hoe weet je dat nou zo zeker? Nou, hoe weet je dat zeker? Dat is uh, als je ziet hoe alles gemaakt is. Als je bijvoorbeeld een, een, een, een kind of als mens. Als een baby, er komt als een zaadje komt het in, in bij de vrouw. En dat wordt dat groeit helemaal in de buik negen maanden lang. Ja. En dat is al al in een paar weken te zien dat het een, een mensje is, bij wijze van spreken, als je ziet hoe dat in elkaar zit. Kijk, je had, vroeger had je Darwin had je, en die had het dan over de evolutie. Ja. En later op zijn sterfbed uh, kwam je erachter dat het dat hij toch niet het bij het, het goede eind had. Mm -hmm. En hij kon het ook niet bij het goede eind hebben, want tegenwoordig dan hebben we de technie, technieken. Om te zien hoe een, hoe een cel in elkaar zit. Een cel in je lichaam is een complete fabriek. En dat kan alleen maar gemaakt worden door iemand die die, die macht daarvoor heeft. En, en dat, dat is gewoon dat is onbeschrijfelijk. Dat kun je je niet, niet, niet voorstellen. Maar als je heel goed nadenkt, dan is het gewoon. Dus elke, dag, elke avond ga je naar bed toe. En, en dan vraag je de mensen zo van: uh, hoe ben je wakker geworden? door ja, door de, door de wekkerradio. Maar dat ben je niet door de wekkerradio werken. God heeft jou het leven aandacht gegeven om weer wakker te worden. Je kunt ook in je slaap kun je heen gaan. En dan kan de wekkerradio afgaan, maar je wordt niet wakker. Ja, ja. Ja, het lijkt me heerlijk als je dat allemaal kunt geloven. Het lijkt me echt heel fijn. Ja, maar het is ook... Want het geeft een hele hoop zekerheid in het leven. Dat geeft een hele hoop zekerheid in het leven. En het is gewoon... Er zijn zoveel dingen die... Als je de hele, de hele wereld ziet en, en het hele, heel, heel al, als je al die planeten ziet, het, dat draait allemaal om elkaar heen. He, dus als dat, stel voor dat alles uit een knal wordt ge, ge, Nee, maar, ik ben, maar Jan, is. ik ben het absoluut met je eens dat het, dat het allemaal heel wonderbaarlijk is dat het bestaat. Ja. Alleen, ik vraag me dan af hoe, hoe, uh, hoe jij de stap kunt maken van ja, het is allemaal heel wonderbaarlijk dat het bestaat en ja. dus heeft God het gemaakt. Hoe ik die stap kan maken? Ja. Omdat in de Bijbel staat... Dus, er staat dus uh, dat God de wereld in zes dagen gemaakt heeft. En hij zegt... Elke keer heeft hij dingen geschapen. Mm -hmm. En dat hij, en, en, uh, hij sprak en, en het was het. En het was goed. Alleen bij de mens heeft hij het niet gezegd. De mens heeft hij geformeerd uit stof. En hij heeft het levensadem gegeven, ingeblazen. Ja. En als je... De, ja, maar ik ken de Bijbel wel een beetje, alleen het mm -hmm. is geen antwoord de, op mijn maar, vraag. Ja, nou, maar dat laat ik je nu zien. Ja. Dus, dus de mens is uit stof gemaakt en de mens zal als stof weer gaan. Ja. Dus, en als het dan, er zijn wetenschappers geweest en die hebben dus het menselijk lichaam onderzocht. Ja. En die komen er ook achter dat in de, in de botten en alles, dat daar ook het stof in zit wat op de aarde ligt. ja. Dus, en dat is wel heel wonderbaarlijk. En als je de, de Bijbel Nee, maar leeft... het is allemaal heel wonderbaarlijk. Maar dan ja, vraag ik ja. me nog steeds af waarom je... Hoe je en, en ik respecteer het, maar hoe ja, je de stap ook. maakt dat er, een, en, dat er een God is die dat gemaakt heeft. Nou, die God heeft het gemaakt omdat... Kijk, je, je iemand moet het aan. gedaan hebben natuurlijk. Ja, kijk, je kunt geloven in evolutie, dat is ook een geloof, want je gelooft ja. dus en, en je kunt geloven in een God. En ik geloof in een God, omdat ik daar heel veel kracht uit krijg, dat ik heel veel uh, dingen uh, door mijn geloof uh, op mijn pad krijg, wat mij ja. heel goed doet. En er zijn gewoon heel veel dingen, als je nu alleen al ziet, er zijn heel veel mensen die zeggen van ja, ik geloof wel, maar uh, als je dan ziet wat met mijn tante gebeurd is, of, of met mijn kinderen... Oh ja, kinder oh, maar, gebeurd, de, maar, de, maar Jan, ik, zou, ik hoor het al, we zouden hier drie uur over kunnen praten, maar dat we komen we, volgens mij, mij nooit tot de kern. En dan ga ik nog voorbij aan het feit dat de vraag eigenlijk was, want ik, dit is, dit is jou nou eigenlijk niet eens meer een geloof, maar een soort zekerheid... Maar de vraag van Martin is, zijn er ook mensen die erin geloven dat de mens zichzelf op aarde geplaatst heeft? Ja, die, die zullen zeker zijn. Ja. Dat, maar, maar, er zeker zijn. Er zijn zoveel verschillende geloven opvattingen, en, en, ja. en, en, en, en opvattingen. Dus iedereen heeft zijn eigen, heeft zijn eigen ja, opvatting van, in het geloof. Van, ja, is dit wel waar, is dit niet waar? Dus... dus daar kom je in principe nooit uit. Nee. nee maar de, kijk, maar, de, jij bent. Wat, be, wat ben je als iemand jou vraagt wat je bent? Christen? Ik ben een Christen, ja, ik ben een adventist. Dat adventist, wil zeggen dat ja, ten eerste. Ken je dat? Nou ja, ik weet altijd waar de. Hoe zeg je dat? Ik, de, de klok wij luid, dit maar dat hebben. Maar. maar ja. um, uh, uh, is er dan ook een groepering van mensen die. Dat is wat Ma Martin dus graag wil weten. Is er een groepering ja. van mensen die erin geloven van de mens heeft zichzelf op aarde geplaatst? Ik vind het wel een mooie vraag. Ik weet niet of er een antwoord is. Maar... Het is uh, ja, het is, het is een mooie vraag. Er zullen altijd mensen zijn die, die het. Net zoals iemand zegt, die, die zegt: Je komt weer terug. Als je, en hoe slechter je het gedaan hebt, je komt weer terug om het weer goed te maken. Dus die mensen die zijn er ook, dus hmm. er zullen ook mensen zijn die denken van nou, de mens heeft de, de mens geschapen. Maar we kunnen alles in de techniek Je, je kunt een hart kun je namaken, je kunt ja. alle dingen kun je namaken. Ja. En ze hebben ook alles geprobeerd om te doen, maar ze kunnen een, niet een levend iets maken. Nou ja, maar misschien hebben we dat ooit wel gekund. Nou, kijk, vroeger, Misschien is er, wel, ja, is er een groepering die denkt van... nee, maar zo is het gegaan. We hebben een hele uh, beschaving op heel erg hoog niveau bereikt. Hebben de mens nagemaakt ja. van iets anders? Zeg maar. Ja, weet je, ik, ik heb nogal een levendige fantasie... dus dit wordt ook weer een heel lang verhaal. Ja, ja, ja. Maar ik leven ervan. Kijk, er zijn ook mensen die zeggen... we stammen af van de apen. Ja. Dat ja, zijn best dus veel zijn ook... mensen, hoor, die dat denken, Jan. Ja, die, die, die, die, ja. die, ja, die denken dat dat klopt. Ja. Maar als je dan ziet van... Die mensen, hoelang dat de mensen nu altijd al hetzelfde zijn gebleven. En een aap, een mens heeft toch iets meer verstand dan een aap, denk ik. Ja, nee, ik vind het wel, wat ik dan altijd interessant vind, want wat ik zelf geloof, helemaal terzijde. Maar mm -hmm. ik ben altijd wel benieuwd wat andere mensen dan geloven. Maar ik hoor bij jou dan een beetje van, nee, maar je moet niet dat geloven, want dit is het. Ja, kijk, ik ben, ik ben gewoon... Iemand die, die daar heel veel vertrouwen in zet. Ja. En ik ben het... Uh, nou, ik heb dat ik nu echt, echt tien jaar echt geloof... omdat ik ook de dingen om mij heen zie. En wat ik denk, dat kan alleen maar een god doen... voor mij of voor de ander. En dan kom je steeds ja, meer in je geloof. En, en er zijn... Kijk, vroeger was het dus heel... aan. Als je de Bijbel neemt, dan werden de mensen heel... werden ze heel oud, werden ze heel groot... En dat was toen hadden ze dus een heel ander voedingspatroon als wat, wat we nu hebben. Mm -hmm. Dus vroeger, toen, toen en voor de zonneval, aten de mensen alleen maar vruchten en, en granen. En daardoor waren ze dus veel groter en veel sterker. Oh, okay. ja, dat dat kun je ook zien aan, aan, aan de, de, de paren tegenwoordig. De paren zijn niet meer zo sterk als ze vroeger waren. Nee, dat zijn bijna koeien geworden. Ja, maar als je dus de, de mensen bekijkt, als je dus die piramides bekijkt in Egypte, ja. dan, dan zijn ze nog nooit achter hoe die gemaakt zijn. Maar de mens was vroeger veel groter en veel sterker en ook veel slimmer. Oh ja, maar ik hoor het Jan, want er zijn zoveel argumenten waar we nog verder over kunnen praten. Maar goed, het ja. gaat een beetje voorbij aan de vraag of er een ja. groep mensen is die ervan uitgaan dat de mens zelf bepaalt ja. dat ja. ze op aarde leven. Dus, maar dankjewel dan. Jan ik dan. en ik, ja. ik gun het je van harte. Ja, ik ook. Een goede nacht. Ja. Da. Oké, okay, dankjewel. Da. Jos? Ja, uh, hi Astrid. Ik vind dat je heel leuk ingaat op. Uh, ja, zeg maar die eigenlijk de vraag ter vragen. Hè? Ja, maar we, ik ben ze ook zo bang. Dat, weet je, we zouden er zo verschrikkelijk lang over kunnen. Je Zijn... kan het ook heel kort doen, hè? Oh, en dat is? Uh, nou, ik heb uh, zelf een beetje gezondheidswetenschap studeerd. Maar daarvoor heb ik ook nog eens filosofie gedaan, ooit. Maar het, het grappige was toen ik dus in coma lag na een verkeersongeval... toen zag ik eigenlijk mijn 40 jaar aan mij voorbij flits... en toen realiseerde ik me ineens... Uh, um, het is moeilijk uit te leggen, maar toen zag ik dingen uh, die ik daarvoor niet wist. En ik, keek ook, ik ben heel anders teruggekomen, heel ja. anders in mijn leven. En dat is een, een, ja, een ervaring of zo. Hè? Dus uh, filosofie is boeiend en gezondwetenschap is boeiend, dat is allemaal heel belangrijk... Maar voor mij ligt daar dus het antwoord niet in, want uh, op het moment dat jij verliefd wordt... Op je, je zegt taak... net nog dat je het kort kunt, maar volgens mij... Uh... Nou nee, maar het gaat om liefde, dat is het eigenlijk. En, en uh, je bepaalt dus in je leven, ja. uh, de sturende macht uh, is liefde. En, uh, en dat geldt eigenlijk ook uh, wat uh, er daarna gebeurt. Dus als je, als je het heel kort wil hebben, dan, uh, dan zeg ik één woord. Liefde, alleen ja. moeten we erachter zien wat dat is. Ik weet niet of het hier eenvoudiger op wordt, Jos. Maar, nee, maar ik begrijp, wel, ik, ik begrijp wel waar je naartoe wil. Alleen het probleem met ja? dit onderwerp is sowieso dat we er natuurlijk uren en uren en uren over zouden kunnen praten, toch weer. Uh, maar het andere probleem is dat de vraag, We gaan aan de vraag voorbij. Het is, het, het is altijd met het geloof is het, je gooit er een kwartje in en iedereen kan heel lang over het geloof praten. Maar de vraag is: is er een groep mensen? die zelf heeft besloten... of is er een groep mensen die ervan uitgaat... dat de mens zelf heeft besloten op aarde te gaan wonen? Dat, dat vraagt Martin zich af. Is er een religie of een groepering die zegt van... Hou, wacht even, de mens is zelfstuurd, bijna antroposofisch... Ja, okay. de mens hij is, is zelfsturend en heeft zichzelf op de wereld geplaatst? Dus hij is eigenlijk op zoek naar een religie? Ja, hij vraagt zich af, bestaat die religie? Dat is eigenlijk de vraag. Ja, ja, oké... Okay. Uh... Nou ja, het, het, er was al iemand die kwam met de theorie van, van de, de karma en reïncarnatie. Dat is wel een beetje in die richting. Als, als hij daar. Maar goed, daar zoek. Ik bedoel, voor mij ligt daar het antwoord niet. Maar goed, nee. dat, dat is natuurlijk een andere. Ja, precies. Het is een andere. Het is een antwoord op een andere vraag. Dat is een beetje. Jos, heel even, want we hebben, volgens mij hebben we het wel eerder gehad over het feit dat jij dat ongeluk gehad hebt. Ja. Maar ik, ik vraag me opeens af, jij zei het net ook... maar zijn er eigenlijk ook mensen dat als je dan in coma hebt gelegen... en je wordt wakker en je bent veranderd... Ja? zijn er dan ook mensen die dat in jouw omgeving die dat niet accepteren? Um, nou, ik, heb dus, ik ben heel slim geworden en wijs. Uh, en ik laat het... Uh, in het begin probeerde ik het met mensen te delen... maar dat kan natuurlijk niet, want dat is net zoiets als het uh, verhaal van die twee kikkers. En de ene hadden een kleine en een grote vijver. En die, kleine, en die kikker in die kleine vijver geloofde niet dat er een grotere vijver was. Dus je moet het aan de mensen zelf overlaten. Wat ze mm -hmm. willen weten. Ik zeg nu vaak, lees dat boek van Tim van Lommel maar. En als je dan nog vragen hebt, dan kom maar terug. Of zo. Het heeft, je kunt niemand overtuigen. Kijk, wat ik gezien heb en ervaren heb. Mm -hmm. uh, als ik een kop koffie met je drink en je ziet mij... en na een paar, paar weken als we samen zijn... dan zul je op een gegeven moment iets gaan voelen... En daarin ligt het antwoord. Maar het, het ligt niet in dat ik nu een paar woorden zeg, snap je? Dus ik laat het aan mensen zelf over. Dus, want als ik probeer mensen te gaan uitleggen wat daar gebeurd is, ja. dat kan niet. En dat heb je wel door ervaring geleerd weer. En ik heb ook ja, uh, uh, ja ik heb dus. Uh, ik heb dus gezien dat ik wou eerst hoogleraar worden, dit en dat. En zo en zo veel geld verdienen. En nu, wat ik nu doe is alleen. Uh, uh, ja, proberen zelf te gelukkig te zijn en andere mensen te helpen. En, en dus de focus van mij is totaal veranderd. Ja. Niet, niet meer zo materialistisch. Veel meer ja, zelf gelukkig zijn en proberen anderen te, te helpen. En ik ben eigenlijk voor mezelf... Uh, ja, ik heb gewoon een veel rijker leven met veel meer leuke dingen, leuke vrienden. Dus ik ben enorm veranderd van binnen. Maar dat kan je niet uitleggen, snap je? Dat, dat is mijn eigen ervaring, mijn eigen pad, mijn eigen gevoel. Ja. En, en snap je? Dus het, het past ook helemaal niet in het format van jou. Nee, ik ga ook afronden, maar ik vond het fijn even van je te horen. Dankjewel, Jos. Ja, leuk dat je er nog even naar vroeg. En ook <laughs> leuk dat je het herinnert. Als er, want ik vind dat je het ontzettend leuk doet, ook zoals je met religie en God en zo omgaat. Ik vind het gewoon heel leuk om, om te luisteren, want ik, ik schrijf vaak s'nachts. Ja dan uh, uh, de donderdag uh, heb ik meestal de radio aanstaan. Kijk, nou, dat hoor ik graag. Dankjewel, Jos. Tot de volgende keer, hè? Nee, ook bedankt, Astrid. En nogmaals, uh, uh, je bent je daar niet van bewust... maar je hebt heel veel liefde voor de mensen. En dat vind ik mooi. Dat is nou, daar ben ik me best van bewust, Jos. Daar ben je wel van bewust. <laughs> oh, oké. Okay. Goed, nu ga ik ophangen. Doeg! 0800 1121. Ik neem even de vragen door, want uh, volgens mij hebben we het over van alles... maar geven we geen antwoorden op de vragen die mensen gesteld hebben. En eigenlijk is dat natuurlijk wel het idee. Dus uh, bijvoorbeeld mevrouw wel waarvan ik hoop dat die nog wakker is... die wil echt heel graag weten waarom haar pensioen opeens 80 euro omlaag is gegaan. Dus uh, mocht je dat uit kunnen leggen, bel dan even. Anneke wil weten waar zilvervisjes vandaan komen. En wat de uitdrukking onder de leden hebben vandaan komt. Niet wat het betekent, maar waar het vandaan komt. Um, even kijken, de mosselen van Willem, die heb ik afgestreept. Kees wil weten waarom een doos suikerklontjes uh, 95 cent kan kosten... maar ook 2 euro kan kosten. Waar zit het verschil dan in? Niels vroeg zich af of meer mensen zich uh, wel eens druk maken over het gebrek aan articulatie in de hedendaagse muziek. En Annemiek, die dus belde met een gebeten hond, die wil graag van iemand horen dat ze naar de dierenarts moet. 0800 1121 als je een antwoord kunt geven op een van de bovenstaande vragen. Ed, goedenacht. Goedenacht, Astrid. Hallo, zegt het Hallo. Eens. Ik wilde graag een antwoord geven op die eerste vraag van mevrouw Vaan. Oh, fijn, mevrouw Vaanhout, ja. Vaanhout, ja. ja. Nou, wat jij zei is correct. Sinds 1 januari betalen 65-plussers meer belasting. Gewoon de wet is geweest. Nee, maar ze zegt het is niet de belastingafdracht. Natuurlijk wel. Ze willen het alleen niet weten. De hele... Elke dag wordt er opgesproken. Henk Rol is daarover bezig. Uh, uh, al die partijen, Dat is duidelijk. Wekers heeft toegezegd: Nou, als dit doorgaat, dan ga ik in augustus nog eens, de staatssecretaris, yeah. ga ik nog eens een keertje kijken. Of er een hele groep mensen is benadeeld. Dan wil yeah. groep misschien, misschien tegemoetkomen. Als zij het loonstrookje van, of het maandstrookje van december bewaard heeft, en de nieuwe ook van januari dan bruto gelijk, dan moet er ergens, als het net een verschil is, moet er een verschil zitten daartussen. Ja. En dan moet bij die loonbelasting, bij die loonheffing, daar zal het grootste bedrag in zitten. En er zit ook nog een verschil in de zogenaamde zorgpremies. Maar dat is te gering, dat, dat, dat doe je niet dat veel. Dat kan aan. geen 80 euro zijn. Nee, maar ze kan wel inderdaad 80 euro minder hebben in de maand. Dan heeft ze overigens wel een goed pensioen. <laughs> ja, dat idee had ik ook een beetje. Ja, ik ik dacht, als eerlijk. je de 80 euro op achteruit gaat... dan, moet ja, het dan, dan het hopelijk goed. is het van een, uit een, uh, van een wat groter bedrag. Had ik misschien ja. moeten vragen. En, en, ja. en mevrouw zal ook deze maand, april, minder pensioen krijgen... want dan wordt het bruto, net wel bruto, pensioen Alle De meeste pensioenfondsen gaan nu vanaf deze maand mm -hmm. de pensioenen bruto korten. Dat ligt eraan welk pensioen je hebt, natuurlijk... Maar dat loopt van een half tot ongeveer 6,7 procent. En uh, um, Ed, word jij ook gekort? Ja. En hoe? Ik ben, ik ben ook een uh, 65-plusser. Ja. En uh, ik, ik, ik, dit jaar, maar ik, zit, ik heb een pensioen van het ABP. Ja. En dat wordt deze maand een half procent. Dus dat valt nog mee. Oké, okay. ja. Dat vind ik nog aan te doen hoor. <laughs> ja, is het, ja. Wat... Maar ik kan iemand die, dat vind ik eigenlijk zo onredelijk, die heeft in de metaal gewerkt, die ja. betaalt bijna 7%, die krijgt minder 7%, minder. Ja, dat hangt gewoon heel erg van de, oh, van het... de sector ja. af. Ja, en ja, dat vind ik eigenlijk een beetje vreemd. Nou, was vorige week was het op de radio, de pensioenfondsen, die gingen dan, dat is toch een grens van 105%, daar moeten ze dus aan voldoen, geloof ik, om die. Uh, om die pensioen in de toekomst te kunnen gaan betalen. En daar waren ze steeds meer op achteruit gegaan. Daarom wordt die korting toegepast, bruto. En nu, per 1 maart, blijken ze weer behoorlijk... doordat de aandelen gestegen zijn en de rente... toch weer een hele hoop boven die 150 cent. Dus het, eigenlijk worden we een beetje belazend, maar goed. Ja, maar... Um, um, ja. Daar kun je lang en breed over praten, daar kom je toch niet uit. Nou ja, wat ik me, wat ik me wel af, afvroeg, um, uh, omdat ik Henk Krol, dus uh, het ja. is zeg maar... Uh, nou ja, het is natuurlijk, even kijken, als ik het even ongenuanceerd zeg, toch ja, hoor zeggen we. van... er zijn een stuk minder uh, arme ouderen dan dat we denken. Laat ik ja. het zo, laat ik het zo even zeker. zeggen. De, denk je dat ook, Ed? Dat zeker, ja. zeker. Oké. Okay. Ik, ik, ja, ik kan, het is moeilijk om over jezelf te spreken, de radio en de andere, maar ik ken heel veel mensen die het behoorlijk goed hebben. Hoor. Ik bedoel, dat valt best reuze mee. En ik vind ook het klagen vaak over dat ze de kinderen niks meer kunnen geven, vind ik ook ik ook niet zo van toepassing. Want nee. Ik ken ook mensen bij mij in de buurt die zeggen dan van... nou kan ik als oma of als opa zijn de kleinkinderen niks meer geven. Dan zeg ik, ja. Maar dan moet je tegen je eigen kinderen zeggen... opa en oma hebben nog minder geld. Dan moet je die kleinkinderen maar kunnen begrijpen. Ja, nou dat... Ja, ik vind dat eigenlijk ook een beetje... Maar dat ik moet zeggen... Dan dan niet? Want, he, ik dat niet. Natuurlijk doe ik het, vind ik dat ook hartstikke leuk om... Uh, we hebben trouwens een kleinkinderen. Doet, <laughs> ja, zo kan iets... ik het ook, Ed. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. nee, is nee. dat maar, we hebben dan kinderen. Ja, maar, okay. Om iets te geven. Even, ja, nou, dan moet je toch kunnen zeggen tegen die eigen kinderen van, uh, zit niet de zeuren bovenop, je krijgt nog minder van je vakantie of je krijgt nog minder van je verjaardag. Want oma en opa die hebben minder geld, klaar. Ja, dat moet, dat moet de, besp de bespreken zijn. Dat kan niet. Ja. En dan hoef je ook geen pen in je buik van te krijgen, want we gaan allemaal minder uh, beuren, nou, dus we gaan minder uitgeven. Ja, ik, maar ik moet, het klinkt misschien heel raar voor mij om te zeggen, ja. wel, want ik heb het gewoon, ik heb het financieel gewoon niet zwaar. Zeg. Het is ook ja. mensen denken dat een radiopresentator Echt, laten we het zo zeggen. Ik zit ruim onder de Matthijs van Nieuwkerk norm, hoor. Ja, dus, nee, dat geloof uh, dat... ik wel. Ik heb namelijk zelf uh, 40 jaar bijna bij de Belastingdienst gewerkt. Dus ja. dat ik kan. Maar ik kan persoonlijk ken. Maar uh, ik, ik, ken wel, ik ken die normen allemaal. En de... de, de, de te lonen en dan weet ik allemaal wat. Ja, nee, dus nee. het valt allemaal, weet je, het is door de Paul de Leeuws en de Matthijs van Nieuwkerk ja, en de Giel Belens denken mensen van, nou, bij de radio werken, nou, het is, het is gewoon een baan en het valt allemaal reuze mee. En ik, ik, ik kan je vertellen uh, met, met de zorgtoeslagen en al die toestanden, nou, ik ben er heel flink op achteruit gegaan dit jaar. Jazeker. Maar ik vind het niet erg, want ik kan, ik kan nog steeds prima... Uh, ik, ik kan nog steeds kopen wat ik wil, qua brood en beleg en dat soort dingen. En het zijn gewoon zware tijden en er zijn mensen die zonder baan zitten. Ik heb ook herinnerd, voor zes weken terug is een mevrouw in jou gebeld... die 22 euro per dag overhield. Ja. Toen ze toen afvroeg hoe ze dat moest doen. Had ze ja. nog, had alles al betaald, er bleef nog 22 euro over... en dat was alleen voor kleding en eten. Daar kon ze niet meer rondkomen als nee. nou, nee. Dan vraag ik me af... 22 euro per dag, hè? Ja. Per dag. Ja. Dat had, als alleenstaande. Moet, ja. Dan moet dat lukken. Nou dat ja, maar dat zeg je. Nee, maar dat, dat hebben een hoop mensen hebben dat gezegd. Want er zijn ook heel veel mensen die, uh, die, die uh, 22 euro in de week hebben. Zeg maar. Dus Want er zit iedere, het is... Wat? was er eentje bij van 6 euro. In de ja, de week? Maar, maar het is, heeft er ook mee te maken, Ed, dat als jij gewend bent om ja. uh, 100 euro per week uit te geven. Goed. en dat je leven op ingericht. Oh, maar dan ben ik. Dat, dat, dat moet ik ook, maak het persoonlijk zelf van mezelf zeggen, ik ga dus ook 70 uur in de maand netto op achteruitzicht, yeah. mijn pensioen wordt gekort. binnenkort wordt de huur verhoogd binnen, per 1 juli, want wij wonen in een huurhuis misschien yeah. wel met 4,5 yeah. of 6 procent, yeah. dus als je het bij elkaar telt, dan kom je op een groot bedrag uit, yeah. maar goed, je kunt daar constant over moppen, je komt precies. Uit, dat blijft nog heel wat moois over hoor. Ja, dat is ook zo. En ik maar ik nou ja goed, we, ik ja, heb ik echt wel niet, makkelijk ik niet, ik praten. Ik, want als wel ik... Vaas, ik pas ik pas wel op. Ik spreek niet voor een alleenstaande mevrouw of een man met Precies. mij. Daar kan ik niet over oordelen. Dat lijkt me verschrikkelijk in de voedselbank moet. Dat lijkt me heel erg. En ik wil ook niet alles over één kamschier, maar er zijn ook mensen bij die, die klagen zogenaamd met gezonde benen. Hè? Wat zeg je? Die? Mensen die met gezonde benen klagen. Mensen die met gezonde benen klagen, dat vind ik nog eens een mooie. Dat zeggen we, in hier. hier. Ik vind het een hele mooie Ed, dankjewel. Goed, beste. Het beste en een goede nacht. Goedenacht. Dag. Ja. Nou ja, het, het is lastig, maar ik hoop dat het voor mevrouw Vanhoud in ieder geval ietsje duidelijker is geworden dankzij Ed. Blijf bellen naar 0800 1121 met nieuwe vragen en uh, antwoord natuurlijk op de bestaande vragen. It's so Make sure. Money is too tight to mention, was dat van Simply Red... Van Mick Hucknall, die zanger, die rood haar heeft... waardoor ik altijd dacht dat Simply Red was vernoemd... naar het rode haar van Mick Hucknall. Maar dat is helemaal niet zo. Hij was fan van Manchester, u, u, Manchester United. Ik moet het goed zeggen, want het gaat over voetbal. Dan weet ik het nooit zo goed. Maar die schijnen als clubkleur dan rood te hebben. En daarom is het... Nou ja, dat vind ik opmerkelijk. Uh, Imelda, goeienacht. Ja, hallo. Nou, hallo, hey. hè? Wat een enthousiasme om acht minuten voor vier s'nachts. Ja, s nachts. ja. Nou, je hangt think... waarschijnlijk al twintig minuten aan de telefoon. Nou, ik zal je zeggen, 35 minuten. Erg, hè? Maar het is wel ja. gratis. Ja. En anders ja. zou je maar slapen, dat zou ook zonde zijn van je tijd. Nee, nee maar ik wilde het zo leuk. Ik, kijk, je zei, ik hoop dat Willem van den Mosselen nog hangt. <lacht> en dat jij het even uitgegund hebt dat je doorgestreept hebt. Want ik vind het eigenlijk zo leuk om, eh, om het een beetje leuker en specifieker te maken. Want dat heb ik wel gemist. Rebecca heeft, denk ik, een fantastisch recept gegeven. Kijk. Ik, uh, maar we moeten, het... we moeten niet vergeten, Imilda... Willem moet voor, uh, moet voor het eerst van zijn leven mosselen maken, meteen voor 10 tot twaalf personen. Dus we ja. moeten het niet te ingewikkeld maken. Nee, natuurlijk. nee. Dus het leukste is als je ieder een eigen pannetje geeft. Dus de sluit gaat in naar de blokken, hè? dan neem je dus allemaal van die leuke middelmatige braadpannetjes. Je weet wel. Of de Action van de... of de Hema. Ja, ja Bijvoorbeeld, hè? Ja. Heeft iedereen een eigen pannetje? Ja. ja. En wat ik dus geme... daar doe je die mosseltjes in, ja. maar wat het het allerleukste is, en dat heb ik gemist in het recept, je eet mosseltjes met een leeg mosseltje. Dus het eerste mosseltje wat open is, nou dat doe je dus nooit met je handen. Hè, want dan heb je, Kijk, het voordeel is dat je geen, geen zesdelig bestek nodig nee, hebt. Nee, dat dacht ik ook meteen, dit scheelt He, dus in de al je doet het eerste Ik ga mosseltje... alles met een mosseltje eten voor het Ja, nou ja, het eerste mosseltje, dat, dat haal je dus nooit met je handen eruit. En dan ja. gebruik je dat lege mosseltje om alle andere mosseltjes uit te het mosseltje te halen. <laughs> nou, nou ja, daar kan ik gewoon niet eh, onthouden om dit aan hem door te geven. Nee, He, want en, dat begrijp en ik. Ik moet je eerlijk zeggen, ik, ik, ik merk dat jij dus inderdaad nooit mossel hebt gegeten. Nee. Want je haalt die niet uit de pan en legt die op een bord. Nee, die eet je uit het pannetje. Ja, in de mossels uit het pannetje. Ja. Nou, dat vond ik... Ja, en ik vind het zo leuk dat jij het toch nog even uitgegumd hebt. En ik hoop dat Willem hangt en dat hij dit hoort. Want ik zie het helemaal zitten. Allemaal een eigen pannetje. En, en misschien dat Rebecca er nog een sausje bij je bedenkt. Nou, dan doop je dat... datje in het sausje. Nou, heb je toch een feest. Ja, een mosselfeest. Nou, ja, het is het. Uh... Maar ik vind inderdaad met een mosseltje de andere mosseltjes en dan uit de pan, we maken het Willem wel steeds een beetje makkelijker. Hè? Ja, maar ja, dat goed. is het ook. Ja, maar dat ja. is toch ook leuk? Ja, fantastisch. Ik vind nou, dat wil ik je nog even doorgeven. Nou, dat heb je goed Op, gedaan, Willem. Dankjewel, Imelda. Oké, okay, goed. Hey, Goedenavond verder. Doeg, doeg. <laughs> doeg. 0800 1121, dat is het uh, nummer dat je kunt bellen met uh, vragen. En met de antwoorden natuurlijk. Egbert. Goedemorgen. Goedemorgen. Achteruit. Nou, zeg het maar. Nou, ik heb een hele gekke vraag. Oh. Um, waarom kan ik op donderdag met mijn pre telefoon niet naar Radio 1, 2, 3, oh. 4, 5, dat ik weet ik veel, ja. bellen? Ja, De rest van de week wel, alleen op donderdag niet. Hoe kan dat? Oh, alleen op donderdag niet? Nee. Dan moet het niet ben, gekker, uh, gekker worden. Heb... Nee, dat vind ik ook. Ik, uh, ik kan altijd bellen naar uh, Radio 1. Dat ik doe je ook. heel veel naar Radio 1 Ja. Nacht. Ik heb lekker even rustig in bed liggen. Ja. Zoals nu ook. Ja. Maar ik kan de hele week kan ik bellen. Ik heb Luc regelmatig aan de telefoon. Van, uh, van Luc Iking van, van uh, BNN is dat. Ja. Uh, ik heb wel eens gebeld naar die jongen die op maandagavond zit bij de EO. Uh, ik heb wel eens gebeld naar WNL. Ik heb jou ook al eens aan de telefoon. gehad trouwens met mijn prepaid. Maar zo in één keer kan het niet meer. Het, het is een beetje raar, Egbert, want we hebben elkaar namelijk aan de lijn. Ik bel nou met mijn vast. Oh, oké. Okay. Nee, maar het klinkt namelijk heel raar om aan de telefoon te zeggen: Ik kan je niet bellen. Dat klinkt heel gek. Ja, ik bel dus nu met mijn vaste telefoon. Ik heb dus zo'n zo, zo uh, zo wandelgeval. Ja. En dat ja. heb ik dus meegenomen net. Van ja. Beneden, naar, naar, naar, nu naar mijn bed toe. En ja, ik, mijn prepaidje, dat ligt hier naast mij. En als ik daar dus 0800 1121 bel, ja. dan krijg ik gewoon te horen: Je kunt van dit nummer geen gebruik maken. Wat kan dat nou, hè? En ik, ben, ik heb contact gehad met de klantenservice van KPN, ja. dat, dat is dus een provider, ik heb, ja. een hi, ik heb dus een ja. hi, en die zeggen dus gewoon van ja, wij weten het niet, er is dat nummer geblokkeerd. Ik zeg dat is niet waar, ik heb helemaal geen nummers geblokkeerd. Nee, het is, ik en... hoor het echt heel vaak en ik heb het bij Radio 1 wel eens gevraagd, Er weet niemand het. Ja, het, zij zeggen dus dat jullie bij Radio 1 de boel dan blokkeren. Ja, maar echt, uh, zeg maar... Ja, maar iemand is wel eens heel boos op mij geworden. Van, je moet dat niet uitzetten. Maar alsof ik hier de studio binnenkom en zeg van... nou, zet het knopje KPN maar uit. Je, want... ja, ik, ik, ik, ik, word, ik word niet boos. En helemaal niet of zulke leuke dames zoals jij. Dus nee, niet, nee, maar jij, kijk, jij bent natuurlijk een sympathieke man. Maar er zijn ook mensen die echt boos op mij worden. Ja, ik, ik, dat snap van ik. Van die KPN-bellers. Kijk, jij, kunt, jij kunt daar niks aan doen. Dat snap ik ook. Maar er zijn dus mensen die daar eventueel misschien wel wat aan kunnen doen. En ja. dus was mijn vraag van wat? En hoe kan het? Ja, ik vind het ongelooflijk. Nou, ik, uh, ik, ik, heb, het zou, ik weet je een... wel, het allermooiste zou nu zijn... als we straks gebeld worden, KPM-klantenservice, goedenavond. We zitten te luisteren, we denken, we leggen het even uit. Maar dat, ja, ik, ik denk dat, dat die kans wel. heel klein is... Uh, want er zijn nog 74 wachtende voor ons. Maar ik, uh, uh, uh, uh, ja, als iemand enig idee heeft, 0800 1121. En anders, Egbert, want dan ga ik het gewoon eens uh, achter de schermen uitzoeken. Want ik mis natuurlijk gewoon al die mensen met verstand van zaken die zitten te luisteren en die niet kunnen bellen. Ja, en ik heb dan toevallig een prepaid. Ik heb dus misschien een abonnement of zo. Ik laat ik dus gewoon mijn vaste telefoon, daar heb ik mijn abonnement op. Ja. Dus, en ik heb dus die prepaid heb ik puur alleen om onbereikbaar te zijn. Ja, nee, dat snap ik. Maar nou, ik, ik, ik, ik, kan er ik, ik heb op ik zich 0801121 1121 onbereikbaar te zijn. Dus dan ja, zou ik dat ook graag Ik heb geen ge ge ge ge probleem, maar dan zit er zit nog bel te goed op. dus dat, Ik snap het niet, als het eerst wel een betaalde nummer zou zijn. Het is een raar praatje. Ja, het is een heel raar verhaal. Maar ik kan dus... Ik kan dus rustig mijn mobiele nou pakken en nu dan 0800 1121 bel. Maar dan krijg ik gewoon een... Uh, maar een doe eens dan. Minuut. Ja, we hebben nog dat één minuut en dan komt het... Uh, andere, ik krijg dan hier nog andere schreeuwen gedaan aan de aan lijn. Heb je al getoetst? Even kijken. Nog vijftig nog seconden. Ik denk niet dat uh, jouw pripe dat redt. Ik krijg natuurlijk ja, nu ja. enorme spanning. zien gebruik maken. Wel nou voor meer informatie. Onze klantenservice via het nummer 1200. Nee, ja, dat moet ik dan wel. En als je dat doet, zeggen ze, we weten het ook niet. Je? Als je belt, dan zeggen ze, dat doet Astrid zelf. Ja. Nou, het schijnt dat hij het na half vijf weer doet. Dat hoor ik net van Martin via de chat. <laughs> ja, en, en anders, alle mensen met KPN... maar alleen die mensen die verstand hebben van de dingen die besproken worden... gewoon mailen naar uh, nachtzusterapenstaartjeomropmax.nl... je KPN-nummer erbij en dan bel ik wel even terug. Ik, uh, ik ga op zoek naar een antwoord, Egbert, en uh, ik wens je een goede nacht. Ja, jij ook. Oké, okay, dag, dag. Doei. 0800-1121, of als je uh, KPN hebt, 1200.